Berauw. Toneelspel in vijf afleveringen door August van Kotzebue. Aflevering 1 De Onbekende Hè? gelukkig onder de strenge ogen van mijn papa vandaan, die kan mopperen. Domme Pieter, domme Pieter-bitterman. Ja, als juffrouw Muller mij eens dom noemt, die lacht er tenminste altijd bij, terwijl ze toch meestal de hele dag loopt te huilen. Ach jee, over juffrouw Muller gesproken, dan loop ik bijna nog het hutje van de oude Tobias voorbij. Dit geld moet ik van haar bij de oude Tobias afgeven. En ik mag met geen woord verklappen dat zij me gestuurd heeft. Oh God, daar komt die zonderlinge vreemdeling de laan oplopen met zijn knecht. Ik zal me gauw aankloppen. Goedemorgen, mijn heren. Tobias, Tobias, doe eens open. Hé, hey, Koesma, Koesma. Wie is de jonge Frans? Dat is Pieter, mijn heer. De zoon van Bitterman, de rentmeester. Maar het slot? Ja. En dat is dus de hut van die boer? Ja, mijn heer. De boer heet Tobias. Hij is arm. Hoe weet je dat? Hij zegt het. Oh, ze zeggen en klagen veel. En bedriegen veel. Juist. Deze niet. Waarom niet? Dat kan men beter voelen dan men kan zeggen. U bent een weldoend mens, heer. Ik? Honderdmaal ben ik er getuige van geweest. Een weldoend mens is een zot. Nee. Ze verdienen het niet, de bedriegers. De meesten, inderdaad. Ze wenen voor ons gezicht. En lachen achter onze rug. Mensengebroed. Maar er zijn uitzonderingen. Oh ja? Tobias, die daar in de hut woont. Heeft hij geklaagd? Ja. Frans, een ware ongelukkige, klaagt nooit. Men nam zijn enige zoon van hem weg. De vorst? Ja. Als soldaat. Daar kan ik niets aan doen. Toch wel. Hoe dan? Met geld. Dan koopt hij zijn zoon weer los. En wat doet de zoon van de rentmeester in zijn hut? Als die boer echt zo arm is als jij beweert. Dat zou ik u niet kunnen zeggen, meneer. Nou, daar ben ik dan wel benieuwd naar. <tus> en als die boer liegt... Hij liegt niet... Maar de jonge heer Pieter heeft zijn bezoek beëindigd, zie ik. Hé, hey, jongeman, wat heb je daar in de hut gedaan? Gedaan? Niets. Waar? Om niet ben je daar toch niet geweest? Om niet? Waarom niet? Foei, wie zou zich voor alles laten betalen? Wanneer juffrouw Muller mij eens vriendelijk aankijkt, dan loop ik om niet tot aan mijn hals in de moddersland. Juffrouw Muller? Ja. Die is drie jaar geleden plotseling bij ons op een slot komen wonen. Niemand kent de verleden. Dus die juffrouw Muller heeft u hierheen gestuurd? Nou ja, juffrouw Muller zei, Pieter, je mond erover tegen anderen. Dus tegen de oude Tobias heb ik alleen gezegd dat hij die, dat die niet moest denken dat juffrouw Muller hem het geld gestuurd heeft. En bracht jij de oude man veel geld? Ik heb het niet geteld. Maar al te veel was het niet. Ik denk dat het melkgeld was. Want 14 dagen geleden moest ik hem ook al geld brengen. En verleden week ook. En al dat geld kwam van juffrouw Müller... Ja, meneer van wie anders? Mijn papa is zo gek niet. Die zegt, ieder moet het zijne behouden. En in de zomer moet men al helemaal geen almoes geven... want dan heeft de lieve hemel wortelen en kruiden genoeg laten groeien... waarvan de mens verzadigd kan worden. Zo, zo. Die lieve papa. Maar juffrouw Müller lacht papa dan uit. Een wonderlijke vrouw. Ja. Zonder enige aanleiding huilt ze soms de hele dag... Meneer, u hoort wat de jongen zegt. Bent u nu gerust? Zorg dat die babbelaar vertrekt. Ik wens je nog een goede dag, meneer Pieter. Oh, wilde u al weggaan? Mevrouw Muller wacht vast op antwoord. Oh, zo piloot, u hebt gelijk. Goede dag, meneer Frans. Goede dag, meneer. Uh, uw naam is mij onschuldig. Dat ga ik je niet aan. Uw heer is zeker boos omdat hij niets uit me krijgt. Het schijnt zo. <laughs> nee hoor, nee. Ik ben geen babbelaar. Mijn heer, u had ongelijk. De boer is arm. Ik wil er niets meer over horen. Wie is deze juffrouw Muller? Waar ik kom om goed te doen, is zij al geweest. U zou kennis met haar moeten maken. Waarom niet meteen met haar trouwen? Ik heb haar wel eens in de tuin gezien. Zij is een heel mooie vrouw. De sterker. Schoonheid is een masker. Maar hoe het ook zij, die boer heeft mijn hulp dus niet meer nodig. Dat is nog maar de vraag. Hoezo? Of juffrouw Muller hem ook zoveel geven kon om zijn zoon vrij te kopen. Zwijg! Frans, ik geef hem niets. Je laat je bij uitstek veel aan hem gelegen liggen. Wil je de opbrengst met hem delen? Ach, dat was niet mijn bedoeling. Arme heer, wat moet men u aangedaan hebben dat het de wereld lukte... deze vreselijke mensenhaat in uw hart te planten? Ach. Wat weet jij van mijn verleden, Frans? Laat wij in eenzaamheid dit boek lezen. Hier, op dat bankje. Al drie jaar ben ik bij hem. En zelfs zijn naam heeft hij al die tijd voor mij verborgen gehouden. Een mensenhater, dat is hij. In drie jaar heeft hij niet één keer gelachen... En wist ik maar iets over de oorzaak. Over zijn verleden. Eén ding echter voel ik heel sterk. De mensenhaat zit in zijn hoofd. Niet in zijn hart. O, oh, oh, wat een genoegen. De zon. Bijna had ik hem een vreugde vergeten. De schepper te danken. Mijn heer. Ziet u dat? De boer is uit zijn hut gekomen en dankt de hemel voor het weinige dat hij heeft. Omdat de hoop hem nog altijd aan een leiband houdt. Veel geluk, oude. U bent, zoals ik zie, aan de dood ontkomen. Ja, de hemel en de hulp van een brave vrouw hebben me weer voor een paar jaar het leven verlengd. Nu, lang zult u niet meer meelopen. U lijkt mijn oude knaap. O, mijn heb hij de zeventig. En ik heb veel in de wereld geleden. Vier jaar na de grote hongersnood... nam de hemel mijn vrouw tot zich. Ja. van mijn vijf kinderen... bleef me kort daarop alleen mijn zoon Jan over. Ja. Maar tijd en godsvrucht hielpen mij er weer bovenop. Ja. Ik kreeg het leven weer lief. Mijn Jan werd groot en hield mij met werken. Maar helaas heeft de vorst deze laatste zoon tot soldaat gemaakt. Zoiets komt hard aan, want werken kan ik niet meer. Ik ben oud en zwak. Zonder je formule zou ik nou dood zijn. En is het leven u nog aangenaam? Waarom niet? Zolang er iets in de wereld is dat me na aan het hart ligt. Ik heb toch mijn zoon nog. Wie weet of uw ogen hem ooit zullen weerzien. Zelfs als hij dood was, zou ik nog niet graag sterven. Hier is nog de hut waarin ik geboren en opgevoed ben. Hier is nog de oude linde die met mij opgroeide. En, ik schaam me bijna om het te zeggen, ik heb nog een oude getrouwe hond die ik lief heb. Ja, braaf, braaf. Mijn heer, neemt u mij niet kwalijk, maar ik zou willen zeggen dat u een voorbeeld aan deze oude man dan. Genoeg. Ga jij naar huis en leg mijn boek op mijn schrijftafel. Tot uw dienst, meneer. Hoeveel geld gaf je vrouw Müller u? Ach. Die goede engelachtige ziel heeft me zoveel gegeven dat ik de komende winter zonder honger tegemoet durf te zien. Niet meer? Waartoe dan meer? Inderdaad, om mijn Jan vrij te kopen zou ik het wel kunnen gebruiken. Maar misschien kon ze zelf niet meer missen. Daar. koop nu uw Jan vrij. Huh? Wat? Wat is dat? Och, och hemel, een beurs vol geld, wat zal mijn Jan blij zijn. Heer, heer. Oh, hij is al weg. Een beurs met geld en dat vlak na de goede giften van je formule. Dus mijn allerliefste juffrouw Muller, deze zondag zullen wij het genoegen smaken gedurende lange tijd bij u op het slot te komen wonen. Uw toegenegen graaf van Winterzee. Zondag? Dat is vandaag al. Och, en ik had mij zo aan de eenzaamheid gewend. Niemand zag mijn rood geweend oog en niemand vroeg, waarom hebt u geweend? Ik kon door dal en veld rondzwerven en niemand merkte hoe mijn geweten knaagde. En deze piano, mijn laatste trouwe vriend, hoefde ik het vreselijke geheim van mijn verleden niet te verbergen. Zullen zij mij in hun gezelschap betrekken? Daar zal ik spreken en lachen. Bij mooie dagen zal ik met hen wandelen. Bij slecht weer zelfs moeten kaartspelen. Ach. Ik wilde dat zij maar in de stad bleven op hun bals en bijeenkomsten, en elkaar daar begluurden en belasterden, bedrogen en verleiden. Alleen deze treurige muziek mijn gevoelens weerspiegelde Hier zal ik voortaan jachtgehuil en hondengeblaf moeten verdragen Wanneer de edele gravin mij bewijzen van haar toegenegenheid geeft En ik zo ieder ogenblik voel hoe zeer ik dat niet verdien Ach, Hoe zal mijn geweten mij dan folteren? B voor de gedachte, wanneer dit slot een verzamelplaats van gezelschappen zou worden, waaronder zelfs enkele van mijn voormalige bekenden. Ach, Pieter, alweer terug. Ja, ja. En onderweg vroegen die zonderlinge onbekende en zijn knecht Frans nog naar u. Maar. Ik, ik liet ze met een lange neus lopen. Maar Pieter, was Tobias volkomen hersteld? Jazeker. Hij wilde weer in de frisse lucht. Oh, ik dank de hemel. Ach, ik verheug me als een mens die honderdduizend schuldig is... en die het uiteindelijk lukt om één gulden terug te betalen. Hij wilde nog voor de avond zelf bij u komen... om u te bedanken en uw knieën te omvatten. Lieve Pieter, wil jij mij een dienst doen? Hm? Wanneer de oude Tobias komt, moet je hem niet boven laten komen. Goed, goed. En wanneer die niet weggaat, dan zal ik de hofhonden op hem afjagen. Ach, de hemel verhoede dat. Je moet hem geen leed doen, hoor je. Wel, wel. Alles wat u beveelt. Sultan is anders een geduchte hond. En, en Karel heeft al menige boeren pummel in de kuiten gebeten. En mijn papa zegt dat... Goedemorgen. Goedemorgen, lieve Juffrouw Van Muller. Goedemorgen. Nog iets nieuws uit de residentie? Ja, ja, daar gaan belangrijke zaken om. Beste meneer Bitterman, ik twijfel eraan of u weet wat er vandaag hier in huis gaat gebeuren. Hier in huis? Ja. zeker. de schapen worden geschoren. En De eieren van de grote klokken komen uit in de wilde bruine heen. Zwijg, In Nu, daar hebben we het weer. Ik ben al weg. Meneer Bitterman, onze graaf zal vandaag hier komen. Hoe? Wat zegt u? Met zijn gemalin en zijn zwager, de majoor van de Horst. Ik heb zojuist een brief ontvangen. Oh. Pieter. Lieve hemel. Zijn hooggeboren excellentie. Pieter. En de genadige vrouw Gavin. En zijn hoogwelgeboren de heer Major. En hier is niets behoorlijk in orde. Pieter, Pieter! Wat is er nu weer aan de hand? Laat de boswachter een ree in de heerschappelijke keuken leveren. En Lies moet het stof van de spiegels wissen... zodat de genadige vrouw Gavins erin bekijken kan. En Jan moet een snoek uit de vijver halen. En, en, en Frederik moet een zongerse pruik opmaken. Jawel, papa. Maar voor alles moet u de bedden laten luchten. Ja, ja, charmante je formule. Dat moet ogenblikkelijk gebeuren. Mijn lieve hemel. Waar moet dan de major logeren? Wacht eens even. Het tuinhuisje aan het eind van het park. Daar kan de huissecretaris van de heer Grafselang wonen en dan kan de majoen... Ma u vergeet, lieve meneer Bitterman, dat daar die vreemdeling woont. Ach, wat gaat ons de vreemdeling aan? Hij moet eruit. Ach, dat zou onbillijk zijn. U hebt de woning zelf voor hem ingeruimd en hij betaalt u zeer goed. Hij betaalt wel, maar... Wat maar? Niemand weet wie hij is. Geen duivel kan wijzer dan worden. En ik heb lak aan zijn geld als hij me voor elke stuiver kwellen wil. Hij kwelt u. Waarmee dan? Breek ik mij niet al sinds maanden het hoofd om achter zijn geheim te komen. Ach, lieve meneer Bitterman. Laat de vreemde geheimzinnige man toch met rust. Alles wat ik van hem hoor is dat hij stil en vreedzaam leeft. Dat doet hij. En hij doet in het verborgene heel wat weldaden. Dat doet hij. Hij beledigt geen kind. Nee, dat doet hij niet. Nu, wat wilt u dan nog meer? Ik wil weten wie hij is. En wanneer men hem tenminste bij gelegenheid eens goed kon uithoren... Ik ben al een paar keer begonnen. Het is vandaag mooi weer. Ja. De bomen beginnen uit te lopen. Ja. Meneer maakt, zoals ik zie, een kleine wandeling. Ja. En zoals de heer is, zo is de knecht net zo'n staak. Ik weet niet meer van hem dan dat hij Frans heet. Als u de majoor nou de rode kamer aan de trap geeft, dan is toch alles geregeld? Lieve meneer Bitterman, u maakt het u veel te moeilijk en vergeet daardoor helemaal de aankomst van de graaf. Ach ja, daar ziet u nu wat een ongeluk eruit ontstaat als men de lieden niet kent. Oh, het is al twee uur. Wanneer de graaf een uurtje korter geslapen heeft, dan kan hij haast hier zijn. Ik ga het mijne doen. Doet u het uwe. Ja, ja, ik zal het bijna wel doen. Die is me er ook zo een. Juffrouw Muller. Zo'n naam vol eenvoud. Toen de grafin haar zo onverwacht op dit eenzame landgoed bracht... wist zij niet eens dat men uit vlas linnen weeft. Waar zou ze toch vandaan komen? Zij heeft iets te verbergen, maar wat? En dan dat geween, zo vaak, zonder reden. En soms, als zij in een gesprek is gewikkeld, zegt zij dingen... dan is het net of de genadige grafin zelf aan het woord is... Thank you.